Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het Radio 1-journaal meer over het bezoek van president Obama aan Zuid-Afrika. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Job Boot. In de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord is sprake geweest van vriendjespolitiek en foute politieke druk. Dat concludeert het onderzoeksbureau Bing na een bestudering van acht dossiers. Aanleiding voor het onderzoek waren mediaberichten over misstanden. Zo zouden Turkse politici, van vooral PvdA-huizen, zijn geïntimideerd... en er zouden dubieuze subsidies zijn verstrekt. Bing concludeert dat sommige politici alle middelen uit de kast halen... als ze een onderwerp heel belangrijk vinden. Het bureau plaatst ook vraagtekens bij lobbypraktijken... voor baantjes voor bestuurders. Verslaggever Matthijs Holtrop over de reactie van de deelraad. Dat ze geschrokken zijn van het beeld van vriendjespolitiek... En de oneigenlijke druk die zou zijn gebruikt. Uh, komende donderdag wordt er hierover gesproken. En dan moet ook de deelraad dus een oordeel vellen over dit rapport. En dan, dat lijkt dan ook het, uh, het eerste moment dat er koppen zouden gaan rollen in rotterdam vijnoord ja, oud-president Nelson Mandela is er een stuk beter aan toe dan begin deze week. Dat heeft zijn ex-vrouw Winnie gezegd na een bezoek aan het ziekenhuis in Pretoria. Volgens haar is Mandela, vergeleken met een paar dagen geleden, enorm vooruit gegaan. President Obama heeft op weg naar Zuid-Afrika in de Air Force One... de verdiensten geprezen van oud-president Mandela. Het is nog onduidelijk of Obama Mandela in het ziekenhuis in Pretoria zal bezoeken. Het kabinet sluit 30% van zijn kantoren en het aantal ambtenaren neemt af met 10.000 tot 15.000. Dat heeft minister Blok voor wonen en rijksdienst bekendgemaakt. Nu nog staan op 130 plaatsen kantoren van de Rijksoverheid. In 2020 wil het kabinet dit aantal terugbrengen naar 70. Dit betekent ook dat ambtenaren meer moeten gaan reizen. De minister wil zoveel mogelijk op stenen bezuinigen in plaats van op mensen. Ambtenaren krijgen minder werkruimte en moeten vaker met elkaar in een gezamenlijk gebouw werken. Er komen ook meer flexplekken. Minister Blok. Het ministerie waar ik werk heeft al die norm van 0,7 eh, stoel per, per medewerker. Een helemaal flexibele indeling, dus je kan overal eh, inpluggen. En dat werkt uitstekend. En je komt ook nog eens iemand anders tegen dan die twee kamergenoten uit debiteuren en crediteuren. Een man van 30 uit Zwartsluis is veroordeeld voor een dodelijk ongeluk... dat hij veroorzaakte toen hij WhatsApp-berichten verstuurde. De rechtbank rekent hem zijn onvoorzichtige rijgedrag zwaar aan. Hij is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden... en kreeg een werkstraf van 200 uur en twee jaar rijontzegging. De man reed vorig jaar in op een file op de A28 in Drenthe. Hij had de file niet gezien en botste met hoge snelheid op een auto. De bestuurster van die auto kwam daarbij om het leven.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 De aanpassing wordt gezien als een handreiking aan D66 en GroenLinks die zeer kritisch zijn over het leenstelsel. Het kabinet heeft de steun van deze partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar D66 en GroenLinks zeggen ook na deze aanpassingen het leenstelsel in deze vorm af te wijzen. De zoektocht naar een drenkeling in het Ketelmeer is gestaakt. De opvarende, een man, sloeg rond drie uur vanmiddag overboord. Hij was samen met iemand anders aan het varen op een Spakenburgse botter. Reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij... waren met de politie een paar uur op zoek naar de drenkeling. Rond half zes is besloten de zoekactie te staken. Volgens de kustwacht is de kans op overleven met deze watertemperatuur nihil. Het weer nu nog droog, maar vanavond en vannacht opnieuw buien. Morgen overdag ook droog en geregeld zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Zondag meer zon, een kleine kans op een bui en iets hogere temperaturen. De van Spits, of wat er voor doorgaat. Uh, Erwin de Hart bij de AWB. Ja, wat er van over is, Ducella, vooral files nog rond Utrecht en in het zuiden van het land. Het zuiden, het regio Zuid, daar is de vakantie vanmiddag begonnen, de grote zomervakantie. Toch valt het wel mee met de files. 20 kilometer, alles bij elkaar, 8 files. En de enige echt opvallende staat op dit moment op de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen afrit Ermelo en afrit Elspeed, 3 kilometer door een ongeluk.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 Precies zes minuten over zes. Het gaat weer wat beter met Nelson Mandela. Tenminste, volgens zijn ex-vrouw Winnie. Er is een improvement, but maar klinisch is hij ja, nog Ze heeft het over uh, grote verbeteringen. Straks meer vanuit Zuid-Afrika. Eerst het kort geding van de Vira-fabrikant Ansaldo Breda tegen de NS. Dat diende voor de rechtbank in Utrecht vandaag. De fabrikant wil onder meer inzicht in de rapporten... op basis waarvan de NS heeft besloten te stoppen met de Vira. De NS wil er niks van weten. Dat liet advocaat Inzo Nidis weten. Um, nou, wij vinden eigenlijk dat die vordering moet worden afgewezen. Dat zijn vorderingen die deels op veel meer zien dan uh, de technische problemen rond uh, de V250. Uh, dat zijn beide rapporten die zijn opgemaakt om NS in de gelegenheid te stellen om een besluit te nemen. En wij vinden eigenlijk dat een saldo daar geen recht op heeft. Ja, op zich is het wel goed om een bedrijf die die treinen maakt op de hoogte te brengen dat u stopt. En waarom u stopt. En dat staat in die rapporten. Uh, daar in die rapporten staat veel meer en zoals we tijdens de zitting ook hebben aangegeven, de technische kant van het materieelrapport is ook openbaar gemaakt, dus die informatie heeft Ansaldo Breda. En voor zover het uh, de overige technische aspecten betreft van, uh, van de trein, Ansaldo Breda is de maker van die trein, dus die beschikt over alle relevante informatie, daar heeft zij die rapporten echt niet voor nodig. Dan is er nog een tweede eis. Uh, het komen tot een soort van club van wijzen, experts die nog eens een keer alles goed zouden moeten nakijken. Ziet u daar brood in? Nee, helaas, daar zien we ook geen brood in. Uh, dat vonden we ook een uh, extreem rommelige discussie tijdens het kort geding. Uh, los van de procedurele aspecten is eigenlijk volstrekt onduidelijk... wat ansaldo Breda nou precies wil laten onderzoeken door de deskundigen. Welke deskundigen dat dan moeten worden. En dat is gewoon problematiek. Daar kun je niet even op een achternamiddag een beslissing op nemen. Uh, daar gaat veel discussie aan vooraf. En je moet ook, en ik weet niet of u het heeft gehoord, maar tijdens de zitting werd door Ansaldo Bridaan gesproken over een tussenoplossing. Um, ja, we zitten natuurlijk niet te wachten op een tussenoplossing. We zitten ook niet te wachten op informatie voor partijen. Als Ansaldo zich wil laten voorlichten door een deskundige, dan zullen ze zelf een deskundige moeten instellen. En als de rechter voorlichting wil door een deskundige, is het de rechter die uiteindelijk een deskundige bericht gelast. Maar wel nadat partijen eerst aan het woord zijn geweest. En dat is nu niet het geval. U kreeg ook wel iets voor de voeten gegooid. Namelijk de NS zou geen winteronderhoud hebben gepleegd aan de Vira, Zou uh, Ansoldo Breda uh, niet tijdig genoeg op de hoogte hebben gebracht van eventuele defecten. Dat is toch stevige kritiek die u voor de voeten kreeg. Ja, maar u heeft ook onze, onze reactie gehoord. Uh, en de gewone samenvatting is de pot verwijt de ketel. Kijk, geen winteronderhoud. Mevrouw uh, als Alders heeft netjes uitgelegd wat er allemaal gebeurde in het kader van het winteroud. Meer dan werd voorgeschreven. Dus ja, prima als Ansaldo Breda ons dan een verwijt wil maken. Maar dan zou ik zeggen van nou, waar heeft u eigenlijk voorgeschreven wat we dan zouden moeten doen? En twee, wat hebben we dan ten onrechte nagelaten? Als dat niet blijkt, ja, is het een beetje wonderlijk dat je een dergelijk verwijt krijgt. Uw collega van de NNBS, de Belgische Spoorwegmaatschappij... die formuleerde het als volgt, en ik citeer dan even... Wij, de NNBS wil eigenlijk niet zoveel meer met Ants Breda. Wij willen gewoon ons geld terug in een schadevergoeding. Is dat toch ook een beetje de koers die de NS vaart? Ja, u moet op dat punt onderscheid maken tussen de NS-kant en de koperskant, NSFSC. Aan de NS-kant heeft men besloten op basis van die alomvattende... Afweging. Wij gaan niet verder met de V250. Um, en aan de kant van de koper moet men die keuze nog maken. En dan ligt het voor de hand dat men die afweging maakt... en in dat kader ook eerst eens een keer goed spreekt met Anseldo Breda. Een verslag hoort u van Paul Sanders. Laggas is in opmars als partiedruk. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendonderzoek... van de Universiteit van Amsterdam en de Jellinek Kliniek. Ton Nabbe van de universiteit, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, dat lachgas. Uh, waar komt die populariteit vandaan? Ja, waar komt die vandaan? Het is overigens niet van, uh, van, van alleen van afgelopen jaar hoor. We hebben al eerder uh, een, een rage of in ieder geval zelfs een trend gehad in de jaren negentig. Mm -hmm. uh, toen was het ook al uh, heel erg verbonden met, uh, met, met, met, met, met, uh, met de feestcultuur. Uh, alleen waren de tanks uh, toen nog groter, uh, stonden ook op de eerste edities van, uh, van, van festivals als uh, Dance Valley uh, en Feesten en, uh, Feest en Sporthallen Zuid. En dat waren, dat waren soms tanks van anderhalve meter. En uh, die werden toen, uh, uh, dat, dat heeft een paar, uh, een paar edities geduurd en toen werden ze op een gegeven moment toch ook wel uh, ja, in beslag genomen, dat er ook wel ongelukken mee gebeurden. En het mag ook eigenlijk helemaal niet lachgas verkopen. Nee, dus wat, wat, daar, zijn de, uh, wat zijn de risico's ervan? Nou ja, de risico's is dat uh, dat, dat uh, ja, te veel ballonnen, ja goed, wat je wel vaak hoort is dat mensen te veel ballonnen snoepen dat ze uh, hoofdpijn krijgen. Uh, maar ook het kans op uh, oud gaan, vallen, uh, ongelukken uh, die daaruit voortvloeien, dat, ja, die zijn natuurlijk wel een wezen. Want het blijft een kozenmiddel? Ja, want want je neemt het in via een ballon. Dat is wel uh, de, de gangbare manier van inname. Ja. Een ballon wordt dan op de, op de ventiel van de, van de slagroomspuit... zoals die nu uh, veel ziet, uh, wordt die gezet. En dan vervolgens wordt, uh, wordt die uh, uh, ja, in de ballon geperst. Niet met slagroom, maar gewoon met, uh, met lachgas. Hmm. Terug van weg geweest dus in de, in de party scene. Ja. Um, cocaïne daarentegen wordt juist minder populair, hè? blijkt uit de monitor. Ja. Ja, dat heeft waarschijnlijk even te maken ook met, uh, met, met, met, met de tijdgeest. Uh, daar waar cocaïne 15 jaar geleden nog heel erg populair was. En, uh, die, omdat we, daar ook, uh, we volgen dit al een tijdje. En de mensen toen, die, die waren lovend over cocaïne. Want ja, men verdiende veel geld. Het, uh, geld klotste tegen de plinten. Het was hoogconjunctuur. Uh, cocaïne paste er helemaal bij. En nu zie je eigenlijk diezelfde groep, alleen 15 jaar later, ook weer de begin 20 is. als je nu over cocaïne uh, uh, uh, begint, dan, ja, dan kijken ze je een beetje aan. en zeg je, nee, maar wij doen speed. Van, uh, dat is gewoon uh, effectief, het is goedkoop, je kunt het delen. Uh, cocaïne is duur, uh, hebben we het niet voor over. Uh, dus dan zie je eigenlijk dat het, hetzelfde middel dus ook gewoon qua imago kan veranderen door de tijd heen. Ja, zeg, en als je kijkt naar degene die het gebruiken, wordt, wordt het gebruik ruiger, mag, mag ik dat zo zeggen, van drugs? Ja, er is ook al een tijdje aan de hand. Uh, de generatie die nu uh, volop aan stappen is, 20, uh, de 20-plussers, uh, die zijn uh, eigenlijk na 1990 uh, geboren, na, na de eerste huisrevolutie. Nou, die zijn dus nu volop aan de bak. En uh, die kritische feestmassa die is echt wel, uh, wel gegroeid. Ja, en uh, dat, dat, dat gaat ook gepaard met, uh, met, met, met veel feesten, maar ook gewoon met feesten buiten het reguliere circuit. En dat komt onder andere doordat uh, ja, er ook wel best wel veel feestcollectieven zijn die met uh, sociale media uh, pionierend bezig zijn en ook nieuwe settings aan het uh, afstruinen zijn waar gewoon op een hele korte termijn een feest georganiseerd kan worden. En waar moet je dan aan denken? Ja, ik denk gelijk daar aan Groningen in halen. Ja, en Haaren, zaaltjes, kelders, bunkers, onderbruggen, uh, braakliggende stukken terrein... Uh, uh, weet ik wat, er is, uh, er is altijd wel een zaaltje te vinden... waar je gewoon met 100, 150 of nog meer mensen kunt reven uh, kunt, kunt, kunt tot in de vroege uurtjes. Daar waar je dan op een gegeven moment de club alweer dicht is. Uh, dus daar, je ziet wel dat daar een, een, een behoefte aan, aan, uh, aan, aan langer doorgaan is. En uh, ja, dat wil men het liefst uh, met de geestfamilie wil men dat uh, gaan doen. Oké, okay. u heeft het in, uh, in kaart gebracht, meneer Nou, Dank u wel voor uw toelichting. Dank u wel. Goedenavond. Jo, dag. Dan de Tour de France, uh, maakt het eigenzinnige Corsica voor een week Franser dan ooit. Het evenement heeft een zeer grote betekenis voor het eiland en de bewoners. Ze hebben daar natuurlijk hun eigen taal en tradities en nu hebben ze ook die Franse Tour. Paul Jacobi heeft op Corsica de status van premier en Jeroen Wielaert die sprak met hem na alle ploegenpresentaties. U er Ajaccio, Calvi en dan sur le continent. Prettig verblijf in Porto Vecchio, Bastia, Ajaccio en Calvi voor de terugkeer naar het continent. Toegewenst door tourspeaker Daniel Manjas. Het werd vriendelijk aangehoord door Paul Jacobi. De hoogste bestuurder van Corsica. Voor hem is de droom pas volledig gerealiseerd als het allemaal achter de rug is. Dit is nog maar het begin voor Corsica. Het wordt meer dan een droom, een overtreffende trap. Oh, le rêve n'est réalité que lorsqu'il s'est accompli. C'est le début du rêve. Je pense que ça va être mieux qu'un rêve. Une réalité euh, transcendante. Corsica is heel erg trots op de tour. Het heeft heel lang geduurd, maar ze hebben het verdiend. Ja, ze heeft lang maar. misschien ze nu d'efforts om dat te Ideaal om de renners te zien aankomen op boten met een overvloedig landschap op de achtergrond. Dan komen ze aan land en gaan de bergen in. Dat is Corsica. Het is gewoon l'idéal. In een somptueus paysage. De coureurs passen door de mer. Dat is de Corse. We passen altijd de mer om te komen. Montagne. Er zijn vooraf grote bedragen genoemd over de opbrengsten voor Corsica. Maar Jacobi vertrouwt die schattingen niet. Het belangrijkste is, is dat ze het niet voor het geld doen, maar voor de bekendheid van Corsica in de hele wereld. Ze hebben zeker veel gewonnen op dat punt. De estimaties zijn altijd Ce Wat is certain, is dat we ne niet doen om het geld te we image Corse in gagner in in Mesurer tout cela is Om psychologische rijkdom gaat het ook. Er gebeuren foute dingen op Corsica. De Tour is heel goed. Ja, het is een capaciteit psychologische. Het laat de ware psychologique années, en tour de France is acceptable. Het laat het ware Corsica zien. Met mensen die iets kunnen organiseren als de Tour. En daarnaast is er een grote kwaliteit van leven en producten. Ça va montrer la Corse telle qu'elle est avec des gens qui sont capables d'organiser quelque chose d'important comme le Tour de France avec également een kwaliteit van leven, van productie... die is Geen teken tot nu toe van de soms gewelddadige afscheidingsbeweging op het eiland. Dat is het resultaat van de grote politieke overeenstemming die er kwam... over de komst van de Tour. Ze hoeven nergens over in te zitten. En demonstraties zullen er altijd zijn in de Tour. Het des forces politiques de corse y compris les mouvements euh, euh, qui visent à l'autonomie ou à l'indépendance, se sont prononcés à l'Assemblée régionale, et avec enthousiasme, en faveur du Tour de France. Donc il y a un consensus politique très large, et c'est la raison pour laquelle le Tour de France n'a à craindre aucun débordement, d'aucune nature, à part ceux qui arrivent toujours sur le Tour de France. Quand on traverse un endroit où il y a des problèmes, les gens manifestent, et c'est bien naturel. Ze hebben er zin in op Corsica de Tour. De komende drie dagen daar morgen, dan starten ze. Wimbledon is inmiddels al bezig aan de eerste week. Uh, applaus, Mark Brasser. Betekent dat de, de Pool Janovic heeft gewonnen misschien? Dat betekent inderdaad dat de Pool Jerzy Janovic heeft gewonnen. Terecht, applaus voor hem. Hij heeft een uh, prachtige wedstrijd gespeeld. Gewonnen van Nicolas Almagro. 7-6, 6-3 en 6-4. Ja, en van deze jongen, van deze Jersi Janovic... gaan we in de toekomst nog wel wat horen. Hoor. Hele handige speler. Verdiend gewonnen van Nicolas Almagro. En dat betekent dat er nu één partij... al in in de vierde ronde bekend is. Dat is een Pools-Oostenrijkse ontmoeting wordt dat. Jerzy Janovic gaat namelijk spelen in de volgende ronde... ...tegen Jurgen Meltzer. Meltzer die de won van Sergi Stakowski... ...die op zijn beurt een ronde eerder weer won van Roger Federer. Goed, het voorprogramma is geweest op het centercourt. De hoofdact gaat uh, zometeen beginnen. Tenminste, voor wat de Britten betreft... ...dan gaan we kijken naar de partij van Tommy Robredo. De Spanjaard die uh, zoveel indruk maakte in uh, Parijs op Roland Garros... ...door drie keer van een 2-0 in sets achterstand... Terug te komen en de partij in vijf sets te winnen. Hij gaat spelen tegen British Hope Andy Murray. Dan de verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, er zijn nog maar uh, vijf files over. Totale lengte 15 kilometer. De langste staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch... bij Bokstel 4 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Breda... bij de brug bij Golkum 4 kilometer. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Na een ongeluk tussen Alfred Ermelo en afrit Elspeet staat er nog 3 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7 het NOS Radio 1-journaal. Je komt van school alle niet met een papiertje in je hand maar met een trap der maatschappijen en aan iedereen het land Je haar is te lang en je ogen staan flauw. En je rookt veel te veel als ze kijken zo nauw En weet je veel, je krijgt een meisje, belooft haar Eeuwige vrouw. Ze komt mee thuis, huisjes stelt ze voor. en dan ga je weer gauw Want er is iemand die echt iets om je eentje is wel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 ik, want er is niemand. Dan, uh, u hoorde er vast al even over net in het nieuws... die zoektocht naar de opvarende bij het uh, Ketelmeer. Man sloeg vanmiddag overboord toen hij aan het varen was... op een Spakenburgse kotter. Peter Westerberg van het kustwachtcentrum Den uh, Helder. Goede, uh, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, weet u hoe dat uh, is gekomen, dat die man overboord is geslagen? Nee, hoe dat precies gegaan is, is bij ons nog niet bekend. De politie is op dit moment aan boord bij de persoon die het gemeld heeft. om dat even te onderzoeken hoe dat nou in zijn werk is gegaan. Ja, en uh, er is gezocht, maar uh, uh, niet langer? Uh, nou, er is 2,5 uur gezocht. In een, uh, het gebied is niet zo heel groot. Er is een groot ingezet met uh, heel veel eenheden en een helikopter erboven. Dus het gebied is meerdere keren afgezocht. Er is niemand aangetroffen. Uh, dus de kans is erg groot dat de man uh, zich onder water bevindt. Ja, en, en nog steeds wel vrij fris water ook. Ja, het op uh, 17, 18 uh, graden is het water. Uh, ja, u kunt zich voorstellen dat het behoorlijk koud is. Het had geen overlevingspak aan, wel een, wel een zeilpak. Maar als dat zich vol water zuigt, dan, uh, dan is het heel moeilijk om je hoofd boven water te houden. Ja, dus wat dat betreft weinig hoop. Um, hoe, hoe gaat dat dan uh, verder? Hoe gaat u verder met zoeken? Nou, de kustwacht zoekt zelf niet verder. De kustwachter zoekt net zolang uh, tot de overlevingskansen nog aanwezig zijn. En op mm -hmm. dit moment zijn die er niet meer. Uh, dan wordt het overgedragen aan de politie. En die zal verder gaan kijken hoe ze, of ze nog verder gaan zoeken en wanneer en hoe. Ja, of wachten tot er ergens iets gevonden wordt. Ja, dat, uh, dat kan natuurlijk ook nog, inderdaad. Peter Westerberg van uh, het kustwachtcentrum Den Helder. Dank. Ja, graag gedaan. Goedenavond. Dan Zuid-Afrika. Nelson Mandela is een persoonlijke held... van de Amerikaanse president Obama. Dat zei Obama eerder deze week. Het toeval wil dat hij op dit moment bezig is met een reis door Afrika. Vanavond in Zuid-Afrika. Alice van Gelder, onze correspondent in Johannesburg. Alice, het was een lange tijd onduidelijk... of Obama ook op bezoek zou gaan bij Mandela. We begrepen eerder vandaag dat hij zei... ik wil sowieso niet een fotomoment ervan maken. Is, is nu al duidelijk of hij wel of niet gaat? Nee, dat is niet duidelijk, want Obama is nog, nog niet geland. Dus inderdaad, het laatste bericht is dat Obama gezegd heeft... van ja, we zullen kijken wat de situatie is als ik er ben. Dit is een moeilijke tijd en ik wil me ook niet opdringen. Er is ook al jaren gesproken wel over zo'n ontmoeting... tussen de eerste zwarte president van de Verenigde Staten... en de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Ja, maar of dat gaat lukken, dat, dat is nog onduidelijk. En we hoorden um, over de gezondheidstoestand van Mandela eerder. Even heel kort uh, zijn ex-vrouw, Winnie Mandela, die klonk... Ook vrij optimistisch. Ja, ze heeft inderdaad een, een soort van kleine persconferentie gehouden op de stoep van het Mandela-huis. Dat is in Soweto. Dat is het huis waar zij samen met Nelson Mandela heeft gewoond toen dus ze nog samen waren. En zij zei er inderdaad van: Nou ja, ik ben geen dokter, maar er is eigenlijk wel een grote vooruitgang vergeleken met een paar dagen geleden. Dat betekent natuurlijk niet dat het goed met hem gaat. Kijk, het laatste officiële bericht is nog steeds dat het kritisch is. Uh, kritiek is, maar ja, wel stabiel. En dus in ieder geval iets beter gaat volgens Winnie Mandela. Ja, want ik dacht even, kan zij het weten, inderdaad? Ja, kijk, ze is wel veel daar geweest. Uh, ze, ze loopt de deur vrij uh, plat eigenlijk bij het ziekenhuis. Iedere keer als uh, Mandela in het ziekenhuis ligt, uh, gaat ze langs. En ze is er deze week ook heel erg veel geweest. Dus ja, ze heeft wel enig zicht op uh, hoe het met hem gaat. En ze hebben ook kinderen, toch? Uh, samen. Of niet? Ja, klopt. Ja. Ze hebben ook kinderen samen, ja. ja. ja, ja. En, uh, ondertussen dus Obama die daar aankomt. Uh, is daar veel belangstelling voor of is de toestand van Mandela uh, ja, alles overschaduwend? Ja, eigenlijk gaat het nu dus inderdaad vooral om die vraag waar we het net over hadden. Gaan ze elkaar ontmoeten? En ja, natuurlijk overschadigt het nieuws over Mandela wel een beetje het bezoek. En hoewel er wel een tegengeluid is, dat horen we wel. Er zijn vandaag protesten geweest in Pretoria. Honderden demonstranten zijn naar de ambassade van de Verenigde Staten getrokken. In een No Obama campagne. Ja, en ze hebben een heel lijstje waar ze tegen protesteren. Onder meer oorlog in Afghanistan, zullen want Panama B gaat. En zij zijn dus eigenlijk helemaal niet zo blij met dat Obama komt... en hebben gezegd dat ze zichzelf nog wel zullen laten horen ook de komende dagen. En Obama blijft uh, een paar dagen dus, uh, tot en met zondag. W wat gaat hij doen? Hoe brengt hij die tijd door in Zuid-Afrika? Ja, morgen staat er eerst een ontmoeting met president Jacob Zuma op het programma. Obama gaat ook naar Soweto. Dat is de wijk ook waar Mandela heeft gewoond. En ook een wijk die ja, een grote rol heeft gespeeld in de strijd tegen de apartheid. Daar gaat hij een eredoctoraat ontvangen op een rechtenfaculteit. En zondag gaat er ook weer veel aandacht toch zijn voor Mandela. Want dan brengt hij in Kaapstad een bezoek aan Robben Island. En ja, daar heeft Mandela lange tijd vastgezeten. Dus er zal absoluut in zijn bezoek, heel veel aandacht zijn voor Nelson Mandela. Ellis van Gelder, dankjewel voor jouw verslag vanuit Johannesburg. Daarmee is een einde gekomen aan het Radio 1 Journaal. En dit Radio 1 Journaal op dit tijdstip gaat uh, drie weken uit de lucht... ...vanwege Radio Tour de Frans natuurlijk. Dus ik wens u hoe dan ook een prettige vakantie, nu of straks. En ga naar uh, Joost de Eerdmans. Joost, goedenavond. Goedenavond en ook een fijne vakantie dan. Ja, dankjewel. Neem ik, neem ik aan of ga je voor de tour aan de slag? Nee, vakantie. Nou, veel plezier. Uh, wij, wij gaan nog even door voorlopig. Uh, we lazen het in alle kranten, Lucia, dat, uh, dat de alcohol alcoholcontroles massaal worden omzeild... dankzij waarschuwingen op de sociale media. Uh, dronken toren waarschuwen andere dronken toren waar die controles staan. Uh, het is levensgevaarlijk in mijn ogen. En daarom is mijn pleidooi straks in Avondspits... doorgeven van alcoholcontroles moet verboden zijn. Bij mij in Avondspits reageerde voormalig verkeersofficier van Justitie Koos Spee en hoogleraar strafrecht Henny Sackers is erbij, roept u ook maar. 0800 1121 1121 gratis nummer. En geef uw mening op Twitter, hekje eens, hekje oneens. Komt u naar het theater van het argument van WNL. De zaal gaat hier open over drie minuten. Ik kijk naar u uit. Tot zo. Je hoort het wel eens iemand zeggen op een borrel. Mijn baas regelt mijn pensioen. En dan zo'n blik van zo...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 Volgens haar is Mandela, vergeleken met een paar dagen geleden, enorm vooruitgegaan. Vanavond komt president Obama aan in Zuid-Afrika. Het is niet bekend of hij Mandela in het ziekenhuis zal bezoeken. In de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord is sprake geweest van vriendjespolitiek en foute politieke druk. Dat concludeert onderzoeksbureau Bing na een integriteitsonderzoek. Aanleiding voor het onderzoek waren mediaberichten over bestuurlijke misstanden. Turkse politici van vooral PvdA-huizen zijn geïntimideerd... en er zouden dubieuze subsidies zijn verstrekt. Het kabinet sluit 30 procent van zijn kantoorgebouwen. Het aantal rijksambtenaren neemt af met 10 tot 15.000. Dat heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst bekendgemaakt. Hij zegt dat hij zoveel mogelijk op stenen wil bezuinigen de komende jaren... in plaats van op mensen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Gerrit Hiemstra. Ja, in vrijwel het hele land is het nu droog. Het is uh, ook bewolkt op de meeste plaatsen. Er ligt alweer een nieuw regengebied klaar voor de westkust. En vooral van een uur of zeven begint het denk ik in het, uh, in het westen van Zeeland alweer te regenen. En vanavond trekt dat regengebied verder het land binnen. Vannacht regent het dan van tijd tot tijd. Het koelt af naar 14 tot 11 graden. Morgen vroeg kan het in het oosten nog wat regenen. In de rest van het land is het dan al droog. Wel is het op de meeste plaatsen bewolkt... Maar morgenmiddag klaart het vanuit het westen enigszins op. En naarmate de middag vordert, krijgt de zon steeds meer kans. Het wordt morgen 15 tot 18 graden. En dat is nog altijd kouder dan gemiddeld. De wind is morgen matig tot vrij krachtig en waait uit het noordwesten. In het warre gebied de meeste wind, daar windkracht 5. Zondag passeert een zwakke warmtefront. Dat levert wat wolkenvelden op. En in het noordoosten misschien nog een beetje regen. Wel wordt er dan warmere lucht aangevoerd. En het wordt zondag 18 tot 23 graden. En na het weekend blijft het aangenaam. Temperaturen tussen 18 en 24 graden. Af en toe een bui, maar zeker ook flinke zonnige perioden. Kortom, prima zomerweer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Doorgeven alcoholcontroles, onder andere via sociale media, moet strafbaar worden. Geen 50-20 grijs, maar kleur op je radio. Dit is Avondspits, verzorgd door WNL. Wel WNL. 0800 Op Twitter bestaan meerdere alcoholcontrolealarmeringen, alarmeringen zodat u precies weet waar u de fuik inrijdt. Deze Twitter-hulpdiensten zijn een doorn in het oog van politie en openbaar ministerie. Het gekke is dat deze diensten mogen bestaan... terwijl het onderling waarschuwen van bestuurders door middel van lichtsignalen wel strafbaar is. Daar krijg je zo een boete van 70 euro voor. Ik vind het ontwijken van alcoholcontroles levensgevaarlijk. Waarschuw is zelfs je medeplichtig maken aan een misdaad. Want met alcohol oprijden is een misdaad. En daarom zeg ik: doorgeven van alcoholcontroles moet strafbaar worden. Bel WHO 0800-1121. Tempo in de eter. Doet u maar lekker mee. 0800-1121. Belt u mij een half uurtje stellingmakerij hier op 1. Alcoholcontroles, wat vindt u ervan? Kunnen ze worden aangekondigd of niet? We doen natuurlijk ook. We zeg ik, maar er wordt veel gewaarschuwd voor uh, flitsers. Dat is al het randje, denk ik. Uh, maar en waar alcohol in het spel is, dat is natuurlijk een stuk gevaarlijker. Ik kan u zeggen dat er zes Twitter-accounts actief zijn... en vijf Facebookpagina's die u waarschuwen voor alcoholcontroles. Wat vindt u ervan? Moet dat kunnen of moet die knop op nul gezet worden. Zometeen reageert Koos Spee, voormalig landelijk verkeersofficier en nu raadsadviseur van het college van procureurs-generaal en een verkeersdeskundige bij uitstek. En daarna Sackers, Sakkers. Meneer van ijssel twittert mij Eerdmans. Dan moet Twitter dit blokkeren. Of de politie moet een fake-controle doen en ergens anders een echte fuik gaan zetten. En Wouter Kalden twittert mij Eerdmans. Ik ben het ermee oneens. Ik ga naar mijn eerste beller op 081121. Hij komt uit Rotterdam en luistert naar de naam Nico Telinde. Goedenavond, Nico. Goedendag, Loos-Termans, ik spreek met Nico Telindert. Yes. Hallo. Um, ja, ik ben, het, ik ben het oneens met de stelling. Ja. En oneens met de stelling om de volgende reden. Dergelijke controles die worden niet neergezet om de verkeersveiligheid te bevorderen. Integendeel, in ze worden eigenlijk gewoon gebruikt om geld in het laadje te brengen. Dat weet u, dat weet ik. En dat weet de rest van Nederland ook wel. Hmm. Want waarom worden, waarom worden flitsers en flitspalen altijd neergezet... op plekken waar je het snelst kan rijden... Ja. omdat de pakkans dan groter is, omdat er veel meer geld in het laatste komt. Maar het gaat nu uh, even de duidelijkheid niet om snelheidsovertreding. Ik heb het over alcoholcontroles, hè? Da daar is denk ik minder geld uh, mee gemoeid. Absoluut, meneer Hitmans. Ik ben het ook helemaal met u eens dat alcohol achter het natuur, absoluut niet kan. Hmm. Daar denk ik het helemaal mee eens. Uh, mensen moeten het uit zichzelf ook zeker niet doen. Maar als je je mede wat geld kan besparen... door even door te geven waar de alcoholcontroles zijn... Uh, ja, dan kunnen we er toch wat aan doen om ervoor te zorgen dat geld niet uit onze zak geklopt wordt. Nou, een helder tegenluid Nico, daar dank ik je voor. Want ik dank u wel. Oké. fijne Merci, die Hetzelfde voor jou daar in Rotterdam. Uh, ja, ik hou van tegenspraak. Dus zegt u vooral waarom u het niet met me eens bent. 0800 1121. Doorgeven van alcoholcontroles moet strafbaar worden. Uh, via sociale media gebeurt dat dus steeds vaker. En de politie, ja, die heeft eigenlijk niks meer aan die fuik. Uh, want men, men komt er gewoon niet meer op aan. Ik ga naar John uit Amstelveen. John, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, ik vind het ook eigenlijk... Uh... De vogelbeller zegt uh, dat het een geldkwestie is. Maar uh, ten eerste, het is gewoon een boete. Je mag gewoon niet rijden onder de alcohol. Nee. En uh, als je je, je medepassagies weggebruikt... die zie je op dat moment ook uh, onder de alcohol zitten gaat zijn. Hè. Ja. ja dat, vind ik, dat, dat, dat kan je strafbaar stellen. Dat vind ik wel een situatie. Nou ja. waard. Het gek is dat burgers dat dus niet eens mogen bij flitsers. Dan krijg je dus 77 euro nee. boete, heb ik ontdekt. Ja. Hè, maar dat... kijk... Uh, ja, ja. Nee, dat maakt het zo scheef, vind ik. Maar eens graag uh, vertel. Ja, nee, maar kijk, uh, die uh, vogelbelder zegt ook van... Uh, als je dan gepakt wordt, ja, dan moet een boete opstaan... want anders ga je het nooit leren. Je gaat ja. het nooit afleren. Er moet wat tegenover staan. Ja. En uh, kijk, er moet gewoon een signaal afgegeven worden. Kijk, uh, als je nou een boete moet betalen of als een dodelijk ongeval... Uh, die twee dingen mag je nog wel eens vergelijken met elkaar. Nee. Want dat zijn, uh, weet je, de consequenties, de gevolgen van alcohol in het verkeer... Weet je, ik zou tegen iedereen zeggen: Precies. ben daar goed over na. Nou, maar goed, punt, John. want dat is het verschil met een flitser. Met, met dus een snelheid, over, ja. over, dat is een overtreding. En we hebben het hier over een misdaad. Hè? Dat is een misdrijf. Er staat heel wat meer op dan, dan een, een boete. Da, da, daar hebben we het over. John Moti, dank je wel uit Amstelveen. Maarten Westerink zit het mij eens. Het is wel heel lastig te bestraffen. En Joris Sterkenburg zegt mij: kansloos. Downloaden en verspreiden van films en muziek mag ook niet. En het gebeurt allemaal. Ik ga. Eens Kijken bij Co Spee, een deskundige, ook een jurist. Kan eens ook gaan vertellen hoe dat dan gehandhaafd zou kunnen moeten worden. Hij is er, Co Spee. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. U bent zoals gezegd voormalig landelijk verkeersofficier van justitie... en nu raadslid ja. van het college van PG's. Ja. Uh, welkom. Nou, laat ik meteen u vragen. Bent u het met mij eens? Ja, daar, kan ik, daar ga ik niet zomaar ja of nee op zeggen. Omdat uh, er zit natuurlijk nog wat achter. Kijk, als je dingen strafbaar stelt, moet je ze ook kunnen handhaven. Mm. En uh, alleen met feiten strafbaar stellen... en niet uh, de, de, man, de, de, de mankracht hebben om te kunnen handhaven... Ja. Dat, uh, dat leidt tot niets. En waar het mij een beetje om gaat, is... Uh, ik hoorde u net ook zeggen, ja, flitsers, dat is dan allemaal... dat zou dan allemaal wel kunnen, alcohol niet. Het gaat mij erom dat je een soort kat- en muisspel maakt van de verkeershandhaving. Verkeershandhaving is niet voor niets. Het gaat om de verkeersveiligheid. Er vallen jaarlijks 650 doden en 20.000 gewonden. En dat proberen we met handhaving uh, Proberen we dat veiliger te krijgen. Ja. Want ook als hij te hard rijdt, uh, levert dat elk jaar weer 200 doden op. En met alcohol is dat ook 150 tot 200 doden. Dus het gaat erom dat we gewoon de handhaving serieus nemen... Ja. en geen kat- en muisspelje van maken. Helemaal je eens. Ziet dat ja. Radiozenders, uh, zelfs de AWB geeft aan waar de, waar de flitsers zijn. En nu beginnen we met de alcohol om aan te geven waar dat is. Wat vindt u ja, ervan? Moet het, dat het, ook niet kunnen? Dat de BNR-flitslijn, je hebt ze overal eigenlijk. Alle radiostations, nou ja, Radio 1 niet. Maar wel, nee, wel veel andere. Dat, dat vindt u belangrijk? Ik vind be ja, ik heb ook altijd uh, echt de pest over gehad Als ik uh, geïnterviewd werd op BNR uh, vaak bij mij... en dan lieten ze eerst even de flitsers horen. Ik heb wel eens het een gesprek afgebroken en gezegd, nou, dat doe ik niet aan mee, want... Het wordt namelijk belachelijk gemaakt. En wij en roepen: ja, het gaat om drie of vier kilometer. Nee, die uh, steden begint ook met een rolletje erop. Het moet een grondhouding zijn ja. dat je aan de verkeersregels. Nou, gaat. is en dat zo? Ja. Nee, maar ik begrijp uw punt. Alleen er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen: te snel rijden mag niet, maar het is een overtreding. Alcohol, met alcohol op achter het stuur, is gewoon veel. Dat is echt een grens, een vergaande grens die je oversteekt. En daarmee, het is een misdaad. Dus daar, daar, daar zou je het al helemaal bij moeten verbieden. Snelheidsovertreding is een overtreding. Maar zodra je met 60 kilometer uh, in plaats van, uh, van 30 of 40 uh, door een woonwijk ja. rijdt... Dan, uh, dan schep je ook een jongetje die net uh, even... Dat is zo. Van maar daar staan geen flitsers natuurlijk. Hebt. Ja, daar staan de flitsers niet. Maar wel, als u nou moet handhaven... want ik zeg inderdaad, het zou verboden moeten worden... die, die, die, die, die, die waarschuwingen op sociale media voor al alcoholcontroles. Je zou gewoon kunnen zeggen... Twitter-accounts die er nu bestaan, die zetten gewoon op zwart. Dat, dat is niet zo heel erg ingewikkeld om te handhaven, toch? Ja, de Twitter-accounts die er nu bestaan wel, maar kijk, iedereen kan natuurlijk, ik kan vanavond ook gaan, gaan ik zal het uiteraard niet doen, maar ja. ik kan dadelijk ook een tweet in insturen dat ik een alcoholcontrole. heb. Ja, maar wie volgt u? Iedereen. Nou, maar dan moet je elke keer gaan hashtaggen van waar, waar, waar, waar staan die controles. Bij, bij zo'n zo account is het natuurlijk heel simpel, je volgt hem en elke keer krijg je een tweet waar die controles staan. Dat is een account speciaal voor alcoholcontroles in den landen. Dus die zijn natuurlijk ja. heel, heel, er zijn duizenden volgers. Ja, nou, ik, ik zou graag willen dat mensen gewoon uh, zoveel verstand hebben en dat ze denken van kom op jongens, ja. die verkeershandhaving is er niet voor niks, dat, uh, dat is alleen maar voor de verkeersveiligheid, dat bespaart doden en gewonden, ja. laten we dit soort zaken nou niet doen. Nee. En het, en het... Kijk, ik, ik, ik zie alweer een aantal digitale regisseurs die, uh, zeg maar die netten af moeten gaan om te kijken. Ja. Uh, wat, wat wel en niet kan. Ik vind dat je eigenlijk moet beginnen om die radiozenders eens een keer in het te krijgen. En zeggen, jongens, uh, maak er geen kat en muis, van al dat gedoe over die controles. Kapt er nou eens een keertje mee. Ja. En vervolgens zou je dan misschien een tweede stap moeten maken. En zeggen, nou, mensen die, uh, die echt een site, een speciale site maken om, om ervoor te waarschuwen. Maar je kan niet iedereen die wat op Facebook zet... Op, het, het gaan eiden, verbieden, eiden. ja. Nee, nee. Ik, denk ik da, dan, ja. nee een heldere ja. oproep, dank u wel, Koos P. Da, daar wil ik het bij laten wat u betreft. Zeer bedankt voor uw reactie, Koos P. voormalig verkeersofficier van justitie. Hij roept dus eigenlijk radiostations op om te stoppen met uh, ook flitslijn en uh, flitsers aan te kondigen. Uh, overigens begrijp ik dat de ANWB zich baseerde op politiecijfers, maar dat de politie in het kort geen uh, gegevens meer doorgeeft van flitsers aan de uh, ANWB, Dus dat, dat zou voorbij zijn. Maar u heeft gelijk, meneer Spee, dat er nog heel veel wordt aangekondigd, gewoon op de radio. En dat vindt u al een probleem? Ik concentreer mij op alcoholcontroles. Dat zou moeten worden tegengaan, dat die worden uh, voor, uh, doorgegeven. Wat vindt u? 0800 -1121. Of doe het met een hekje eens, hekje oneens. Jan Benink zegt als het verboden wordt, geef je het een codenaam. Die zal het er dus wel mee oneens zijn. En Martijn Molt zit het ook oneens. Politie moet rekening houden met sociale media, elke 15 minuten van plek veranderen. Overigens, drank en rijden, dat gaat nooit samen. Nou laten we dat in ieder geval vasthouden. Ik ga naar Levi Kleinjan uit Arnhem. Ja, goedenavond. Goedenavond. Um, ik ben het met de stelling uh, eens. Uh, ook al is het moeilijk om het te gaan verbieden, eigenlijk spoor je op deze manier mensen juist aan om uh, ja, een, eigenlijk een soort van misdrijf te gaan plegen. Ja, nou ja, dit is medeplichtigheid zeg je dus eigenlijk hè? Eigenlijk wel, ja. Mm -hmm. Mensen aansporen tot uh, alcoholgebruik omdat ze weten waar het staat. Dat lijkt me niet helemaal... ...de juiste manier waarop je een samenleving moet hebben. Precies. En ik had, ja, dat is, dat is een beetje mijn mening. Dat is jouw mening, je Levi. En, en ja. de handhaving, want daar kwam sp natuurlijk wel met, met een terechtpunt. Je moet weer digitale regisseurs, er moeten weer mensen gaan surfen. Het is, het is niet heel ja, ja. lekker te handhaven natuurlijk. Nee, nee, qua, qua handhaving lijkt het me inderdaad wel een stukje moeilijk. En je hebt natuurlijk altijd een soort van uh, ja, uh, vrijheid van social media... Uh, dus misschien is het ook wel een beetje de opvoeding van de mens zelf. Ja. Dat je het eigenlijk gewoon niet waar kan ja. maken, om, of in ieder geval kan maken... om andere mensen aan te sporen om alcohol te gaan drinken. Ja, nou laten wij de mensen een beetje proberen op te voeden, Levi Klein-Jan. <laughs> ja, We doen ons Joop. best. Dankjewel, Levi. Joop. Merci. Ik ga naar Dries Groot uit permanent. Is het ermee oneens? Dag, Dries. Ja, ik ben helemaal oneens. Alles kan via de social media. Je kan in haar uh, roepen dat je een feestje hebt. En dat gaat wel op de klauw en zit ja. nou en, en ja, oké, okay. dat, uh, dat zijn er misschien uh, bepaalde jongens of mannen die hetzelfde club zitten en die elkaar uh, dan een berichtje sturen. Oké, okay. ja. maar ik denk, we worden al zo gecontroleerd, aan de andere kant. Ja, maar het zal jouw en, kind zijn, hè? Ja, Dries, als jouw. Ik bedoel, het zal je kind zijn die ja, wordt doodgereden ja, nee, door een gozer. die via zo'n zo nare account weet. van nou, daar ga ik uh, even ja. omzeilen met mijn dronken harsers en die rijdt een kind over Nee, op nee maar je, je hebt ook gelijk. Iemand heeft verder een zijn leven geen leven. Mm -hmm. uh, door mij. Nee. Maar, nee, maar ik wil. Alles wordt zo zwart wit ges gesteld. Ja, het is. Ik bedoel, ja, ja, ja. Uh, je, je, je, je, je, je huis kan drie keer uh, leeggehaald worden. En niemand die zegt er wat van. Nee, dat is Staat altijd het punt. Ja. Kijk, KOSP heeft daar en, vaak mee te maken gehad. Van, ja, wat zeg je, 650 doden per jaar in het verkeer. Weet je wel hoeveel de doodgaan aan... weet ik veel wat... voor andere uh, overtredingen of ongelukken. Dat, dat is natuurlijk een punt. Maar ja, het, het, het moet worden teruggedrongen. Dat, dat zijn we met elkaar eens. Tuurlijk, want we zijn alles met elkaar eens. Ook hoe het, veilig vrije. Hoeveel mensen zullen daar nog niet? Dat zullen we, we daar eens over dan, hebben? Nee, precies. Dries Groot, ik dank je zeer voor je reactie. Uit Purmerend, Merci en Ton de Vries, tweet het eens. Want dit is medeplichtigheid aan een strafbaar feit. Zo is het maar net. Ik zeg doorgeven. Alcoholcontroles op sociale media moet strafbaar worden gesteld. U kunt ook Twitter hoor. Hack je eens? Hack je oneens? Ik lees uw tweets live voor hier bij Avondspits. Tot 7 uur kunt u uw tweet aan mij richten. De bellen zitten mooi vol. 0811-21. Ronde Bok uit Den Haag. Ja, goeiedag met Ronde Bok spreek je. Ja. Uh, nou, leuk om je een keer aan de telefoon te krijgen. Ik heb al meerdere keren geprobeerd. Dat lukt niet altijd. Volhouden, volhouden. Ja. daar oh, nou ja, dat is, dat voor is jou. gelukt. Ja. Uh, ik, ik ben het eigenlijk met je oneens. Omdat het... het uh, Regels stellen die niet gehandhaafd kunnen worden. Die co-spé die zei dat in feite ook al. Uh, dat werkt dus gewoon niet. Dus je kan het wel verbieden. Ja. Maar het gaat gewoon door. Ja, maar ik en je kan het ja. niet handhaven. Maar Ron, eigenlijk vind ik bij dit probleem... Je hebt wel gelijk voor een deel, want je kunt niet heel internet afsluiten... maar het punt is, die accounts waarbij mensen... puur, en er is er eentje bij, die heet geloof ik ook zelfs alcoholcontrole... kun je gewoon op, op, op lid volger van worden... Mm -hmm. en krijg je elke keer in den landen te horen waar ze staan. Dat, dat, dat, ja. dat is dus puur uh, ja, medeplichtigheid aan het omzeilen van, van alcoholcontroles. Dat kan gewoon levenskosten. En ik zeg, als je die op zwart zou zetten... dan ben je al een eentje goed, uh, goed op weg. Dat klopt wel, maar... Ik denk dat de manier zoals de politie er nu tegen optreedt... door gewoon eh, van die mobiele controles uit te voeren... dus de ene plek en dan de volgende plek en dan de volgende plek... dat dat gewoon veel effectiever ja, is. Ja, dat, dat is ook heel arbeidsintensief natuurlijk. Want de politie moet nou inderdaad de hele tijd uh, mobiel zijn... en vertrekken op tijd enzovoort... om dan maar die, die, die, die, die waarschuwingen te, te vlug af zijn. Ja, dat klopt. Dat Hè? is inderdaad ook zo. Maar ja. ik ben bang dat je met het verbieden... Hm. dat je het niet tegengaat. Oké. Okay. Dat is, dat, is, dat is gewoon het probleem. Ron, het is een tegenargument en die, en die staat als een huis. Dankjewel, ronde Bok. En tot de volgende keer, hoop ik. Want je komt er gewoon tussen. Als je maar volhoudt, is nu weer één lijn open. Nu Ronde Ron de Bok is, is weggegaan. Uh, 0800 1121. Probeer het. En anders over een paar minuten nog. En Nico de Jong wil ik hebben uit Tiel. Goedenavond, Nico. Ja, goedenavond. Welkom. Uh, je, pardon? Ja, sorry. Ga je gewoon. Nee. Nou, je stelling is juist. En ik sta er helemaal achter. Mm -hmm. Maar ik denk dat er een ander probleem is. En dat is het probleem van de mensen die dit doen. Ja. Om het verhaal even kort te maken. Ik stap niet in de auto CQ op de fiets... als ik één glas wijn of weet ik wat op heb. Nul. Bij jou is de, de zero, zero tolerance? De nul in die zin ze, zero tolerance... dat ik zeg van als ik een borrel op heb doe ik dat niet. Nee. Je hebt je verantwoording naar derde. Ja. Nee, helemaal eens. Ik heb eens. om me heen meegemaakt mensen die dus gewoon echt uh, ja sorry, doodgeruiden zijn ja. door gatjes die uh, ze oude vonden dat ze een borrel moesten drinken en wel vet in de auto moesten rijden. Ja, ja. ja. Ik doe het dus niet. Jij doet dus het niet Nico. Het is een helder verhaal. Ik ga zo naar Henny Sackers. Doe me denken aan één... Ja, ik vind het zo'n fantastische opmerking van, van Herman Finkers. Die zegt, al: als ik gedronken heb, rijdt altijd mijn vrouw... Wanneer krijg je de meeste ongelukken als je gedronken hebt? Dat, dat vind ik altijd een om te onthouden. Ik ga naar Henny Sackers. Goedenavond, hoogleraar strafrecht. Ben je, Hallo, daar, daar ben je, Henny, welkom. Uh, ja, is het een goed initiatief van mij? Ik vind het uh, uit principeel oogpunt een goed initiatief... Um... Maar ik ga er ook meteen iets bij zeggen, Joost. Want ik denk dat het niet nodig is om in het wetboek van strafrecht een aparte bepaling op te nemen die de medeplichtigheid aan het uh, verzieken van de politiecontrole strafbaar stelt. Want dat is eigenlijk al uh, strafbaar gesteld. In artikel 184 en 185 kom je al bepalingen tegen uh, als het belemmeren of moeilijken van ambtsverrichtingen van de politie. Uh, obstructie, opsporing. Uh, de reden dat daar eigenlijk niet nauwelijks op vervolgd wordt, althans wel op 184, maar dan gaat het om een andere. Uh, uh, uh, artikellid. Dat is wat uh, meneer Spee ook eerder tijdens de uitzending zei, de, de, de bewijsvoering daarvoor, de handhaafbaarheid en de capaciteit die de politie ja, daarvoor moet dat de, zetten. Het een, ja. Maar strikt genomen zou de gedraging al, als die opgespoord zou kunnen worden, onder 184 strafrecht te, te vangen zijn. Kijk eens, we hebben hem dus eigenlijk al. Daar komt ja. Dat komt frappant, want heel veel mensen, die weten dat niet. Uh, de politie weet het wel, maar heeft er gewoon geen capaciteit voor. Uh, zou u vinden dat die capaciteit er wel voor gereserveerd uh, moet, moet worden? Uh, dat vind ik een heel moeilijke vraag, omdat er op dit moment nog wel voldoende alternatieven zijn... om het die mensen die de alcoholcontroles verraden wat, wat moeilijker te maken. Hey, je, je, er was al eerder sprake van die, die hit-and-run-controles... die naast de grote uh, verkeerscontroles worden opgezet op parallelstraten. Uh, maar ik zit ook te denken en luisterend naar wat de inbellers allemaal vertellen. Hmm. De politie zou natuurlijk ook uh, misinformatie kunnen sturen... zodat uiteindelijk de, de tweets uh, niet, meer, niet meer zodanig betrouwbaar ja. zijn dat ja. mensen erop gaan vertrouwen. Mag de dus, dat? Uh, uh, waarom zou de politie dat niet mogen? Hè? Uh, de politie mag wat de burger ook mag. En in dit verband is het, is het belang daarvan verdiend, yeah. namelijk de kwaliteit van de, van de verkeerscontroles. Zoveel mogelijk mist moet de politie gaan veroorzaken. Van, we gaan controleren en het daar dan niet doen, zodat die Twitter-account waardeloos wordt. Dat, dat is eigenlijk uw oplossing. Dat is een alternatief, uh, laten we zeggen, dat, dat nog altijd ingezet kan worden... Hm. naast de mogelijkheid om een nieuwe strafverpaling te maken. Want dat zie ik eerlijk gezegd niet zo zitten... want die is er al, het belemmeren van de ambtsverrichtingen van de politie. Ja. Uh, maar er wordt niet zoveel vervolgd, omdat maar stel, het moeilijk te bewijzen is. meneer Sarkers, u bent jurist en een strafrechtdeskundige. Stel, er, er omzeilt iemand door die accounts uh, een, een alcoholcontrole... en rijdt een, een meisje dood. Verschrikkelijk. Uh, is het dan voor die, voor die nabestaanden... Een een, een een een begaanbare weg om om de de de verrader zeg maar van de politiefuik om die uh, aan, aan te stellen. Ja, je zou kunnen denken dat als het gaat om een uh, levensdelict... als gevolg van uh, alcohol in het verkeer wat niet tijdig kon worden opgespoord... dan zou je aan uh, obstructie van de opsporing kunnen denken... en aan de officier van justitie vragen... om in dat geval digitale recherchecapaciteit in te zetten... naar degene die dat, valt, die dat, die dat uh, bericht uh, had verstuurd. Uh, of, of de officier van justitie dat wil gaan doen, dat kan ik niet beoordelen. Maar de, de, de, de, de nou, nabestaanden zouden in dat opzicht niet helemaal in de kou hoeven kijk, te staan. Kijk, een indirecte schuld, zegt u zelf Zou kunnen dat dat iemand... nou, daar moeten ze zich dan wel bewust van zijn... De mensen... Die, die de, de, de waarschuwingen afgeven van de controles, dat, dat is nogal wat. Um, ja, Maar het is in strafrecht niet helemaal onbekend, Joost. Hè? Als ja. jij het, een, een aanmerkelijk risico neemt. Uh, uh, wat je wel bewust neemt, dat, dat je iemand waarschuwt. die met een dronken kop een controle omzeilt. en daarna een, een, een levensdelict ja. pleegt. Nou, dan vind ik dat wel degelijk een Zo. verdedigbare stelling. Kijk, Henny Sackers een waarschuwing voor de waarschuwers, zeg, zeg ik erbij. Dankjewel, Henny Zakkers, hoogleraar strafrecht. voor een uh, kundige reactie op mijn stelling doorgeven van alcoholcontroles moet strafbaar worden. Het is dus strafbaar, alleen het wordt niet opgepakt... vanwege allerlei eh, omstandigheden... waaronder de capaciteit bij de, bij de politie en de opsporing. Eh, B-silk is het oneens. Beter om sites onbruikbaar te maken... door massaal onbruikbare informatie te verstrekken... dan houdt het vanzelf op. Nou, dat is de manier zoals Henny Sackers het bepleitte. Joyce zegt oneens. Vroeger hadden we geen Twitter... maar wist ook heel de kroeg waar de controles stonden. Aardige taxichauffeurs, zegt ze erbij... Die brachten dat nieuws. Jos Kingmeister ook mee oneens. Voor elk account dat gesloten wordt, openen twee nieuwe. Dat soort accounts bombarderen met valse meldingen. Zo worden ze onbetrouwbaar. En Sermon is er wel helemaal mee eens. Het is in ieder geval verachtelijk gedrag. Je beschermt het type mensen dat onschuldige mensen de dood inrijdt. En zo is dat. Uh, Ide Lamzen uit Zeist. Goedenavond. Goedenavond. Um, ik wou even inhaken op de vergelijking met uh, de snelheidscontroles. Ja, ja. Um, kijk, als iemand weet waar een snelheidscontrole is, dan gaat hij langzamer rijden. En dat was nou precies de bedoeling. Ja. Maar als iemand weet waar een alcoholcontrole is, dan gaat hij met zijn dronken kop een ommetje maken. Eh, eh, dus ja. het is niet hetzelfde. Wat een goed punt. Dat is helemaal waar. Het is natuurlijk een heel ander andere, andere gevolg van het gedrag. Ja, nee, het, ja, ja. Het, het, het zijn appels en peren. Het is niet hetzelfde. Want het effect dat je weet dat er een snelheidscontrole is... ja, dan ga je snelheid beperken. Ja. Maar als je weet dat er een alcoholcontrole is... dan is iemand nog steeds aangeschoten. Ja, de mensen die dat waarschijnlijk die zeggen... nee, mensen die dat zien, die zeggen... oh, dan ga ik gewoon, ik moet daar toch heen. Ik ga niet een ommetje maken, ik ga gewoon minder drinken. Ja, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Ja. Maar uh, met dergelijke tweets... Eh, als iemand eenmaal wat op heeft Precies. en een goede reden heeft om om te gaan rijden, ja. Ja, dan blijft hij een gevaar op de weg. Meneer Lamse, dank u zeer voor deze en reactie. Ik wou daar nog eventjes ja. wat op zeggen. Het ja. moet natuurlijk mogelijk zijn om degene die zo'n uh, account de wereld in helpt op te sporen. Ik bedoel, Tuurlijk. iedereen is te traceren. Tuurlijk, vind ook ik ook. iemand die dat op het internet zet. Ja. Ja. Dus zo iemand zou gewoon individueel, hoef je dit op zwart te zetten, nee. zo iemand die dat op. doet zou individueel vervolgd kunnen dat, worden. Dat lukt ons ook met bommelding in Leiden volgens mij, dan kom je altijd tot in de, weet ik waar, de wereld kom je ja. daarachter. Dan, dank je wel Ieder Lamse, hek je eens van mij, van mijn kant, Irene Hendricks uit Ospool. Ja, goedemiddag. Dag, goedemiddag. Ik ben het, ja. Ja. oh goedenavond al. <laughs> Uh, ik, ik ben het oneens met de stelling omdat het niet te handhaven is. En ik denk dat het probleem daar ook niet mee opgelost wordt. Ik denk dat als wij in ons eigen sociale netwerk is wat minder uh, gedogen dat mensen drinken... en daarna weer achter het stuur kruipen... Yeah dat dat veel meer zoden aan de dijk zet. Als je iemand op bezoek hebt gehad en je ziet dat hij meer dan twee glazen drinkt... en hij gaat met de auto naar huis, dat ja. iedereen daar nou eens wat van zegt. Goed punt. Gewoon een gewoon goed punt, Als Dat mensen in zijn, in zijn naaste omgeving aanspreekt op het gedrag ten aanzien van alcohol in het verkeer. Ja. Want ik denk dat 95% van de Nederlandse bevolking het niet tolereert... dat mensen met alcohol achter het stuur zitten, Daar ook niet achter staan. Als we daar eens nou wat vaker wat van zeggen. Ja, ik denk dat dat mensen is Mensen ja. aanspreken. Maar Irene, dat zijn vaak dezelfde mensen als die daarna toch twee glazen te veel op hebben en zeggen: ja, nou ga ik toch maar naar huis. Ja, nou dat is triest genoeg. Triest genoeg. Irene, ik ben het daar helemaal mee eens. Dankjewel. Leen van der Sterno uit Assen. Leen. Goeiedag. Goedendag. Hallo. Vertel. Nou, ik ben op zich uh, het eens met de stelling. Alleen waar ik eigenlijk uh, over doorpraat even met je collega is van. Ik zie het verschil niet zo tussen alcohol en snelheidscontroles. Het zijn allemaal verkeerscontroles. En als je het zo bekijkt, dan uh, snap ik dus niet waarom nu met social media dit zo'n ophef krijgt. Terwijl al jaar en dag de radiozenders de flitsers. verkeerscontroles ja. doorgeven. Ja, De flitsers ja. wel, de alcoholcontroles niet. En daar, daar hadden we het eigenlijk over. Maar je gaf het, dit is het punt van, van Koos P. Die zegt ook, daar moet het ook mee, mee stoppen. Leen, ik laat erbij, want we zitten in de tune. Dankjewel, Leen van der Ster. Breng mij eigenlijk op het mooiste tweet van de dag op Hekje Eens. Die wou ik u toch even voordragen. Hekje Eens zegt iemand... Een goede speech is als een minirock. Lang genoeg om het meest essentiële af te dekken. En kort genoeg om mijn aandacht te behouden. Dus er, er eentje om nog door te denken. Je kunt meer tweets terugkijken op Hekje Eens. Hekje Oneens. We zijn er, we zijn er doorheen. Um, straks op deze zender de beurt aan boekenprogramma Brans met boeken. Daarin uh, spreekt Maarten Westerveen met psycholoog en journaliste Ranna Hovius. Naar aanleiding van haar boek De Eenzaamheid van de Waanzin. Volg ons op twitter.com, apenstaartje, Avondspits of mij op apenstaartje, Eertmans. Het gesprek van de dag is voor deze week weer ten einde. Bedankt voor het luisteren, twitteren en bellen natuurlijk. Um, zondagmiddag Hotel Kooi op Radio 2, ook van WNL. En dat is van 2 tot 4, presenteert Kasper Kooi daar... zijn mooie radioprogramma. Ik zeg het al, bedankt voor het luisteren. Maandag zijn we er weer vanaf half 7 op Radio 1. Overigens, het is van 4 tot 6. Sorry, Hotel Kooi dus van 4 tot 6... niet van 2 tot 4. Um, wij zijn er weer op Radio 1 vanaf half 7 maandagavond. Ik wens u vanaf deze plek namens Richard, Jan en Peter een fijne avond. Heel goed weekend en heel graag tot maandag. Dag. Dan kom je tot twee dingen. True pengens. ik heb eigenlijk maar twee dingen. Journalist Frits Barend ging voor een nieuw tv-programma naar Israël. Dit is Israël 65 jaar geliefd en gehaat. Met bekende gasten reist Barend door de omstreden Joodse staat. Frits Barend over Israël en over zijn eigen Joodse wortels. Twee dingen. Zometeen tussen 8 en half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten.